9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering overweegt om de lockdown met minimaal vier weken te verlengen, melden Britse media. Het was de bedoeling dat de lockdown op 21 juni zou aflopen. Maar er zijn zorgen over het stijgend aantal besmettingen met de Delta-variant, ook wel de Indiaanse variant genoemd. Premier Johnson maakt maandag bekend of de lockdown inderdaad wordt uitgesteld. In het land heeft bijna 8 op de 10 mensen minimaal één dosis van het coronavaccin gehad. De bedoeling is dat eind juli iedereen de kans heeft gehad om een prik te halen.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 We nu Toubac leefd. Yes! Toubac leeft. Toubac leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen! voor! Tweede geweld in het ruidenprogramma. Straks de geschiedenis. Wat gebeurde er op 12 juli door de jaren heen? Onder andere iets over Paul McCartney en de Beatles. Op één dag, ongelooflijk. En over uh, Nelson Mandela. Eerst even de goud van oud van Beck. Up all night. And this world is all you know Hands up, you're working it And let's get yourself together When you call the dominoes call It's time to go and Now I'm feeling so survival van 1993. I'm a loser, baby. Why won't you kill me? Zeg, hetzelfde was een plaat natuurlijk van Radiohead. Creep. I'm a creep. Was ook iets met, uh, maak mezelf maar uh, weg. En dit is natuurlijk een van de latere platen van Beck. En de CD The Colors. All Up All Night's. In een plaat op En Hansen kan we er s'nachts voor wakker maken... en kunnen we de hele nacht doordansen. Een beetje strekking van het verhaal natuurlijk. Tweede gedeelte van het rijdenprogramma. We kijken even naar het geschiedenisboekje. Een kijkje in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, 1942. Anne Frank krijgt voor haar 13e verjaardag... jawel, het, be vaamde, het bekende uh, dagboekje. En ze uh, zegt in, in het boekje ook... schrijft als een van de eerste dingen schrijft... ik hoop aan jou alles te kunnen toevertrouwen... En dat was in 1942. Ja, dus het is ook haar geboortedag vandaag. Het is ook haar geboortedag, het ja. is ook jarig. En uh, uh, zij is geboren in 1929. Uh, en uiteindelijk zijn ze in uh, 1932 gevlucht uit Duitsland... omdat uh, Otto Frank, uh, de, de, de, de, dat, de aanhangers uh, van de NSDAP... door de straten hoorden roepen. Uh, wat was het ook alweer... Um, uh, als het bloed aan de muur van de Joden is, dan gaat het goed. Het was echt een, tram, echt een hele nare tekst ook. Want toen dacht ik, ik ga weg. En met zijn eigen bedrijf ging het ook slecht. Toen is hij uiteindelijk naar Nederland gegaan. In, uh, in Amsterdam maar heeft hij gewoon natuurlijk. Dat is een dat heel uh, kort het fragment. Het is moedig hè? Dat je dan. Uh... ...van je biezen pakt en opgaat. En ja, weggaat, weet je klopt. Jou? En toen hij terugkwam uiteindelijk uit... ...de concentratie kwam. Toen was hij, hij was de enige natuurlijk. En uiteindelijk was alles weg van hem ook. Er ja. was niks meer over. Dat is heel bizar. Maar goed, dus ze hebben natuurlijk uiteindelijk, uiteindelijk in dat achterhuis... ...daar ging het uiteindelijk op, hebben ze opgesloten gezeten van 6 juli 1942... ...tot 4 augustus 1944. Toen hebben ze daar uh, gezeten. En nou, ja, eigenlijk dat achterhuis... Ja, nou, dat is uh, wel bekend. Geen in de rij staan als je naar binnen wil. Ja, en ja. Uh, de, de, de dagboek schijnt dus ook... Uh, ...minstens zoveel verkocht te worden als de Bijbel... Ja, dat kan me iets meer voor voorstellen. Zoiets, ja. Hij heeft er ook heel veel werk van gehad hoor, Otto Frank. Het was niet zo vanzelfsprekend dat iedereen het boek omarmde. Hij, moest nee. echt, uh, hij is in allerlei talkshows geweest. en ging je gewoon vertellen over het boek. En oh, leuk, je dochter had een boek geschreven. En dan moest je echt toelichten waar het over ging. En uiteindelijk is het in de markt gezet. En toen, toen werd het eigenlijk wel echt heel iets belangrijks. In ja, het begin was ja. het helemaal niet zo belangrijk. De mensen wilden helemaal niet meer over de oorlog praten. Hou eens op, joh. Nee, nou, hierover willen mensen ook niet meer praten. Vijf jaar geleden had je die schietpartij in de... Club Pulse in Orlando, Florida. Het was dus een van de gekke, gewapende man... die opende echt in de vroege ochtend van 12 juni... het vuur op de bezoekers van een nachtclub. Die nachtclub was voor homos, des en transseksuelen. En die club heette Pulse. En er vielen 50 doden onder wie de schutter... Zo. So. En er waren 53 gewonden. Maar hij had blijkbaar dus wel uh, gewaarschuwd... Dat, dat hij een bomgordel bij zich zou hebben. Maar gelukkig was dat niet het geval. En uh, de noodtoestand werd hun uitgeroepen. Ja, het maf is, hij is eerder in die kroeg geweest. Ja, hij, en... ja dat is waarschijnlijk een homo ontkennen, Maar achteraf was het toch vanwege uh, de, de, de terreurbeweging. Ja, uiteindelijk hebben ze toch kunnen achterhalen dat hij wel... Uh... Uh, de Islamitische staat. Hij vond dat de VS uh, te veel aanvallen deed op de Islamitische staat. En daar werd hij boos om. En uiteindelijk heeft hij dus vijftig uh, mensen neergeschoten daar. Met wel een maffisch deed dat hij daar eerder is geweest. en dat hij daar zeg maar afspraak heeft gehad met mannen. En toen dacht hij van: Nou, hier ga ik Amerika raken. Ja. Heel bijzonder. Het was in 2016. Goed, in 2016 was het iets, iets minder uh, spectaculair. Alhoewel sommige mensen vonden het wel heel spectaculair. Luister even. Ja, heel spectaculair. Paul McCartney doet de slotact op Pink Pop. Dat was uh, 2016. Er waren er meer grootheden hoor. Onder andere Ram was er. En Red Hot Chili Peppers. Daar heb ik geen opnames van. Ik werd hier weer een beetje zwaarmoeder van. Ik werd hier niet heel blij van. Paul McCartney dit eigenlijk <laughs> als laatste optreden gaf op de main stage. Pink Pop. Maar goed, Broedeliefde was er ook. Lucky Force the third. En de staat. De Nederlandse Frank Zappa was er ook. Dat lijkt mij me een meer spektakel geweest. Oh. Maar goed, uh, uh, Paul McCartney is natuurlijk niet helemaal de jongste meer. Dus dan krijg je deze goud van oud plaatjes natuurlijk. Logisch. Hey, dude. En hoe heet je. All you need is love. Daar komen de oudjes op af natuurlijk. Logisch. Ja. Ja, dan is er, als hij de laatste act is, dan is hij er allemaal wat dronken. Dus maak nee, niet uit nee, die nee, nee. Ja, je bedoel, het publiek is heel dronken. <coughs> ja. Nee, hij nam het echt serieus hoor. Ik ja, heb opnames gaan zitten kijken, hij nam het echt serieus. Ja, ja. Nee, hij deed het, het ook goed, maar goed. Het publiek is wel willend hè, Ja, zeker. zeker. Uh, 1964, ja, jij, jij had het erover. Dan krijgt Nelson Mandela levenslang. Ja. En uh, pas 26 jaar later kwam hij vrij. En uh, hij overleed in 2013. Maar hij is dus uh, in 1994 president van de Republiek. Zuid-Afrika geworden. Ik in de naam van peace, democracy en freedom for all. Ja, ja, ja mooi hoor. De man zo lang vastgezeten. En hij, ja, de ANC was natuurlijk wel een militante takker. Die wel, wel aanslagen pleegde ook. Want die vond ook: je moest je, je, moest je gewoon laten gelden. Gewoon. Je wilde opkomen voor de donkere mens. Hij was ook de enige donkere advocaat die opkwam voor. Politiegeweld tegen donkere mensen. Hij heeft toen zijn een advocatenkantoor opgezet. Dat was echt 53, 54. En uiteindelijk is hij getipt door de FBI, geloof ik, dat hij er wel mee te maken had met die aanslagen. En uiteindelijk nou ja, is hij daarvoor ja, veroordeeld. Dus, dus, dus uh, het begin uh, van Black Lives Matter, hè? Ja, zoiets dus bijna. Het is nog, nooit, nog steeds niet opgehouden. En uh, ja, eigenlijk had je ook uh, de I of Dream, die, uh, die meneer, die, uh, die, die was ah, ja, er ook natuurlijk. al mee bezig. Ja, natuurlijk. Ja, het was gewoon helemaal onder de aandacht. Het is dus nog steeds, en, en zo lang is dat gewoon al uh, niet goed, hè? Ja, nee, ja, als dat ooit nog gaat veranderen. Nou goed, wat dan meer gebeurde in 1954 in Leeuwarden, Volken en Tsitske worden van elkaar losgemaakt. Dat, is, dat zie je meestal tweeling. En die zijn geboren op 8 november 1953. Dus ze waren nog geen uh, jaar oud. Toen werden ze van elkaar gehaald. Dus ze zaten met 7 vierkante centimeter aan elkaar vast. Wow. En ze functioneren al los van elkaar. Dus het lichaam staat eigenlijk alleen vastgegroeid. Dus dat konden vrij makkelijk los nou, dus snijden. Dat is ook wel een heel klein stukje. Ja, een klein, klein stukje. Zo kan ik het ook. Ja, dus dit, dit is niet echt een Siemens-tweeling. Nee. Het heeft er helemaal niks mee te maken. Nou goed, 1 nee. op de 50.000 tot 100.000 kunnen een Siemens-tweeling zijn. Het zijn meer vrouwen dan mannen. Dat heeft ook maar te maken met de ontwikkeling van. De, de, de vrucht en dan het uh, afscheiding van de vruchten van elkaar, nou dat soort dingen en uiteindelijk komt het natuurlijk uh, de naam komt van de Shang en egg bunker. Dat waren namelijk uh, de eerste Chinese tweeling, tweeling die echt in uh, belangstelling kwamen. Dat waren twee mannen die zijn ook best wel oud geworden. In de zestig zijn ze geworden. Die waren geboren op Thailand en die uiteindelijk die hebben een heel apart leven gehad. Die hebben ook bij elkaar tien, twaalf kinderen gehad bij de oh. ene. Deze alles heel losse vrouwen. Dus woonden eerst samen. Die vrouwen gingen onderling ruzie maken. Dus uiteindelijk hebben die vrouwen aparte huizen gekocht. De ene drie dagen woonden de broers bij de ene vrouw. En de andere die dragen, woonden de broers bij de andere vrouw. En dan op nou, één dag hadden ze vrij. was zondag, rustdag. Denk het bijkomen van oh. het, ge, het geruzie. Dat lijkt me dat vreselijk als je inderdaad vastgegroeid zit aan iemand. En dan moet die andere, die gaat dan seks hebben met iemand. Denk, oh. Ja, nou ja, Mag goed. Ja, daar kan je iets spannends van maken. Maar dan moet je wel even, <kijkt> even voor openstaan bij zoiets. Goed, en nou, die vrouw <lacht> moet maar, maar uh, hopen dat er niks anders gebeurt. Dat die echt. Uh, uh, ja, echt uh... Uh, niet actief ernaast ligt. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Het maf is wel dat Eng, geloof ik, uiteindelijk uh, op een ochtend dood was. En Chong uh, ernaast lag en realiseerde dat zijn broer dood was. Dus dat en... zou ook zo gaan, want je hebt een gezamenlijke ja. Nou zo, Toen wilde de artsen wel gaan kijken of hem, om hem los te halen. En dat zag je niet zitten. En toen was hij binnen zes uur zelf ook dood. Ach, dus hij ja. zegt samen of niet... Dus, nou goed, Het ging dus over de Chinezen tweeling. Eigenlijk over volken en sietske die ja. van elkaar los waren gemaakt. Dat is ook een Chinezen tweeling. Nog steeds als die dat goed heb. Ja, ook, ook ja, dat weet ik. Ja, klopt. Ja, en uh, vandaag is ook uh, uh, 31 jaar geleden. dat de uh, onafhankelijkheidsdag van Rusland uh, werd uh, begonnen. Want toen was de dag van de aanname van de verklaring van de staatssoevereiniteit. Oh. Dus dat vind ik wel bijzonder. Want toen uh, je had natuurlijk. Uh, uh, Rusland, maar je had dus eigenlijk ook. Uh, hoe heet het nou? Kijk hoor, ik moet het even, <laughs> even. Ik heb het helemaal keurig voorgelezen. Ja, ja, ja. En dan ja. merk je gewoon dat je het naar de hand. Te dat dat veel tekst dan zo in één keer, hè? Ja, zeker. Maar toen werd Rusland. Uh, ja, die ging dus helemaal los. Ja? Yeah. Van, de, van, van de USSR. Die werd toen gesplitst. Oh ja. ja dat nee. was in 1990. Nee, klopt niet. Ja, met het onder, onder uh, Boris ja. En Dat was toen volgens mij nog met uh, Ronald Reagan. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, of, ja goed, ja, die, nou, die tijd. Ja, dat was toen het een was heel goede dus tijd. Ik ben benieuwd, vorig jaar was dat 30 jaar. Maar ja, toen had je dus corona in, uh, helemaal vol uh, op. Ja. En uh, ik ben benieuwd of, ze, of we dit vandaag op het gaan zien... of er weer allemaal van die grootste dingen gedaan worden. Zeker. En van die grote... Hè, ja, bij, Cornwall, en, uh, bij Cornwall zijn ze nu fanatiek aan het praten, al die leiders... Ja, dus, oh ja dat... dus ja, hij is er niet. Nee, nee, nee dus uh, goed. Uh, tot zover even een stukje geschiedenis. En zo hebben wij nog de verjaardagen, dames en heren. Orange Skyline, lekker Britpotbeentje. Oeh, lekker op tempo gitaarbeentje, leuk. Keep it together. Hou elkaar hou bonden. We zijn er bijna. Do you ever wonder what it is you're made of?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 This isn't cool you gotta wake up bright. Zeg het Britpop-zout is, maar het is het natuurlijk allemaal niet, hè? We komen gewoon uit Groningen vandaan. De Groning, Groningse broertjes van der Wielen hebben een single ooit gehad met Shine omdat Dat was een grote plaat. En dit is alweer een nieuwe plaat, die heet namelijk... Uh, Keep it uh, together, houd bij elkaar. Nou, doe de groep maar even uit elkaar, want ik weet niet of jullie allemaal, allemaal geprikt... Allemaal, en uh, ja... Doe de mondkapjes me op, ik vertrouw Keep het een Je verder op anderhalve meter. Ja, je, je zegt ja, maar je zit aan je gezicht. Dat betekent dat je gewoon aan het liegen oh. bent. Dat is altijd, dat zie ik oh. vaak zo, mensen die dan. Uh, ja, nee, dat is waar. Dan pak je ze toch nog aan hun gezicht. Ja, dan probeer je ze te, eigenlijk te, te, te, te verdoezelen dat ze eigenlijk een liegen staan. toch? Ja, je kent het wel. Goed, ik zie je knikken. Je knikken. nooit. Nee, je liegt niet. Je alleen in de vader. Vertrouwt. Ja, ja. Nee, niks anders dan de waarheid. Oké, okay, daar waren we It's bezig. Sorry, wat hebben we de overzichtelijke dat ik... Uh, even, was ik vergeten. Goed, ja, vandaag zou jaren jarig zijn geweest. Al lang al overleden. Ja, je kent hem van dit. Alleen wat moppen vertellen. Rare moppen. Oh, gekke moppen. De laatste gekke mop. Boos en Bram zijn altijd weer gek. Lopen door de tuin van het gekhuis En Bram valt in de vijver. En Boos, hup, springt er maar, haalt hem uit. S'avonds moet Boos bij de directeur komen. de directeur zegt, Boos, je hebt een compliment. Voor je menswaardigheid om brand uit het water te halen, je hebt natuurlijk gehoord, hij heeft ze opgehangen. Ze moesten, nee, dat heb ik gedaan om hem te laten drogen. Ja, om hem te laten drogen. Nou, Max de Jeur jaar zijn hij is in 1990 overleden, was 81 jaar. Hij is van Joodse afkomst. Humorist, Je ziet op elke rommelmarkt zie je van die platen liggen of boekjes liggen met die moppen. Ja. Heb jij hem ook thuis die LP langstelplaat? Nee, ik heb hem niet thuis. Nee. Oké. Maar ik vond het wel bijzonder. Hij was wel. Zijn lijfspreuk was: Ik lach om niet te huilen. Ja? Dit is ook mijn lijfspreuk, lijfspreuk trouwens. Ja? Uh, en uh, hij was ook tekstschrijver voor Snip en Snap. En uh, voor cabaret van Doofpot heeft hij zelf opgericht, hè? Oké, okay. Snip en Snap. Ja. Nou, even een fragmentje. Was dat echt zo goed? Nou, je vrouw, hoe is het? Nou, ik mag niet mopperen. Ik voel me best, je vrouw, Is het met Prima. Ik stond vanmorgen voor de spiegel. Toen zei ik tegen mezelf: Nou, kind, je mag er nog best zijn, hoor. Wie zei dat? Ik. Ach ja, echt leuk. Goed, uh, Maxie. <laughs> maar ja, maar we we, wel op hoeveel boeken die geschreven? Ja, ongelooflijk. Dat is echt niet normaal. Ja, en Toch er zijn. 1,7, 1,6 miljoen van verkocht van die boeken ook. Gewoon. Met ja. allemaal dat soort moppen. Ongelooflijk. Ik ja. lach om niet te huilen. Ja. Ja, ik word, word ik wel een beetje dik van. Ach, dat Krijg ik dan? Ja, maar het is ook die tijd. Hè? Het is ook die tijd. Het is allemaal veel braver. Ja, nee, maar ik bedoel, het, het, het, het zit ook zo'n onderlaging van. Ik heb er zo mee meegemaakt, maar ik lag het allemaal weg. Dat zit ja, eronder ja, eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk weer niet goed, hè? Nee, eigenlijk je moet je dat helemaal niet. Je moet het doorleven. Nou, ja, nee, ik vond het. Er zit er ook een duim ja, dik maar bovenop. Ja, ja. Maar goed, uiteindelijk heeft deze man heel veel gedaan. Hij heeft uiteindelijk. Trouwens, zie dat hij. Hij was eerst gevlucht in de oorlog. Uh, uiteindelijk, toen is hij weer terug via Zwitserland is hij terug naar Engeland gegaan. En daar heeft hij aangesloten bij de Prinses Irene-brigade. Hij heeft die optreden voor militairen. En uiteindelijk uh, is hij uh, nou goed, gewoon weer uh, schijver geworden voor alle uh, mensen wat jij al zei Snippen. Snap. Goed, wie is er meerjarig? Ja, Tideke Schouten. Hè? We hebben het net over comediennes en cabaretiers. Zeker. En dat was zij ook. Ja, en zij is ze heeft vele typetjes neergezet, zoals uh, Leni uit de Takkerstraat. Een bep lachenbek en ook ja. van meneer Eddie, eh, eh, ik liep piepen on onder oh, de Dat uh, is een hardwerkende vrouw hoor. Nou zeker. Ja, echt hardwerkende ik heb een hardwerkende vrouw. Een ook hoor. Ja, sommige mensen die hebben er lach aan hun uh, dingetjes te hangen en zij hangen. moet er hard aan werken. En het, het, ik voel dat het nooit echt helemaal echt is op een of andere manier. Ze dus wordt niet van voor vol aangezien op een of andere manier. Nou, ik weet niet of dat het is, maar ze, ze moeten gewoon hard aan werken. Sommige mensen, gaan het voor zelf, weet je wel. En bij haar merk je gewoon dat ze er heel veel tijd in steekt... en dat het soms wat geforceerd overkomt. Dat is mijn idee, hoor. maar goed. Uh, Elko Gellink wordt jarig, of is jarig, hij wordt vandaag 65. Hij heeft samengewerkt <lacht> met QB in de Blizzard, ofwel C plus B... Het is in the Blizzard. Hij heeft onder andere ook door Barst gespeeld bij de Golden Earrings. De uh, Tower heeft hij gespeeld. En uiteindelijk heeft hij zelf een band gehad. De Elko Gelling Band. En dan ben je altijd nieuwsgierig. Ja, hij speelde bij Cupie in the Blizzard. Hoe, hoe, uh, hoe klonk dat ook al alweer in die tijd? Even kijken of ik daar een fragmentje van heb. Cupie in the Blizzard. Nou, doe eerst met dit dan. Dit is uh, de Elko Gelling Band. Echte blues, hè, is dit. Level! is altijd wel lekker, hoor. Is meer maar iets voor de zondagavond, hè. Zondagmiddag. Gewoon even tegen de maand aan zitten hikken. Maar goed, nog steeds actief deze man. Goed. Vandaag is ook jarig Lucie de Lange. Zij is van 1957, 64 is ze. En dan denk je, wie is zij ook alweer? Maar je hoort er niet veel meer van. Maar zij heeft echt jaren ook met Jos Brink opgetreden. En zij heeft... Uh echt ook in de Jantjes gespeeld en uh, met Danny de Munk en, uh, en Joe en uh, allerlei cabarets heeft ze gedaan. Okay. Uh, een rits te ver. Uh, <laughs> een rits te ver? <laughs> ja, dat is met die ene gast die uh, uh, Jon van Eert. Oké. Okay. Dus uh, ja, ze zijn tikken met die twee, dus uh, ze hebben gewoon uh, heel veel samen opgetreden. Dit klinkt als uh, over, over de muren of hoe noem je ze ook weer, over de, uh, nee, over de schutting. Dat, dat uh, een ja, naakt te ver. ja, naakt over de oh, Ja, Zo ja. klinkt het een beetje in ja, ja, ja. die periode. Goed, vandaag zou ik jarig zijn geweest overleden. Hij leefde van 1915 tot 2017. Hij is 101 jaar oud geworden. Ik heb het over David Rockefeller. Hij had ook nog vier broers. John, en Nelson, Lawrence en Wintrop... Rockefeller. In de jaren zeventig waren zij de machtigste bestuurders van de wereld. Ze hebben het ook al over de grote families en dit hoort erbij, de Rockefellers. Hij was de jongste zoon van de miljardair John Rockefeller. En uh, uit onder andere bestierde hij de, de Chase Manhattan Bank. En die leidde hij van 1960 tot 1981. Grootste bank ter wereld. Kan je nagaan wat voor invloed hij heeft. Hij zat natuurlijk ook bij de Bilderberg Groep. Je snapt hem al, deze. Ja. David Rockefeller. Zeker. En Er zijn allerlei filmpjes over hem te vinden... en uitleg wat hij allemaal gedaan heeft en zo. En hij heeft een gigantische kunstcollectie aangelegd. Ah. Ik kijk ernaar en ik denk, ik word er niet warm of koud van. You're a fellow, Rockefeller. Wat een Rockefeller antiek zoi ja, gewoon. Ja, ja, ja. Goed, wie nog meer? In uh, 1969 is geboren Lone van Roosendaal. En denk je, wie is dat? Maar zij speelt Billy in goede, Tijden slechte tijden. En uh, zij heeft ook uh, Mamma Mia gespeeld. En zij is sopraan. Dus zij heeft ook wel in musicals gespeeld en alles. Okay. Dus dat is die blonde dame. Weet je? Dat heeft volgens mij ook ooit in voetbalvrouwen gespeeld. Goed, vertel het niet aan Vraag het niet aan mij, want ik heb dat soort series nooit gevolgd. Uh, misschien trap ik mijn vrouwen wel eens op dat ze het kijken. Maar dat is dan snel afgelopen. Wat dan we gaan nou we hebben... dit doen. Er zijn eerst nog wat informatieve programma's die we moeten nuttigen. Zet hem dan op een ander kanaal? Gelijk? Zeker. Oh? Ja. Of trek gewoon een stekker eruit. samen helemaal besodemieterd oh? om je met dat soort geneuzel bezig te houden. Dat is een belangrijke zaak in de wereld om je in te verdiepen. Goed, tot zover de verjaardagen. En uh, wij hebben eerst maar eens in Straks nog de Ylande keuze. Ja. En ze op de Sand voor zijn berichten. Ik zit even te kijken wat ik voor jou uh, zal laten spelen. Oh ja, dit is leuk. Kom even een moment van rust in de show, ik laat het af en toe toe: niet te velen. Je bent net wakker. Een stukje zo weer in. Hoeveel bij deze plaats houden, het kunnen: Valbeller. Peine muziek, hè? Paul Weller maakt nog steeds muziek en minder ruzie. Maar het komt natuurlijk omdat je bij een stijlconstal zat in uh, de jam. Er zat echt, was je voor mij 17 of zoiets, dat hij al echt wel fanatiek in een beentje speelde. Nou goed, dit is een single van Paul Weller en uh, ja, natuurlijk, wij zijn van de vergelijk het begin. Ja, dit is dus Paul Weller en dan denk je bij bijzelf, waar lijkt het op? Nou, wij gaan het even vergelijken met... Iets ietsje sneller, maar... Hij leeft niet meer, dus daar kan niet met uh, zeggen van... hé, hey, dat is pikt, Maar dit is natuurlijk Sweet Lord van George Harrison. Daar lijkt het op. Goed, dat zijn ook allemaal grootheden die mogen vast... die lijntjes van elkaar wel uh, lezen. Nee, er was vandaag ook iets met de Beatles toch ook? En ook dat, uh, ja, klopt. Dat Goed, ik stap er even overheen. We gaan eerst even naar de zandvoerste berichten. <laughs> ja. Hou de lijn vast. Ik liep gisteravond over de boulevard. En ja? ik krijg nou wat. Het Plastic Kingdom staat uh, ja? op de boulevard. Dus ik heb een paar mooie foto's gemaakt, maar... In het Plastic Kingdom zijn honderden gevonden zandvormpjes verwerkt. En het kasteel was s'avonds verlicht daar op het plein. Dus ik denk dat het andere misschien ook wel verlicht gaat worden. Maar ja. het was toch licht toen ik al langs liep. Ja. Maar binnen de muren van het kasteel wordt duidelijk hoe schadelijk plastic is voor het milieu. En waarom de recycling zo moeilijk is. En uh, ja, het is, was kunstenaar Ab Ezenbrink. Die heeft dus uh, met de vrijwilligers van Juttersgeluk hieraan gewerkt. Ja. En het staat, het staat, volgens mij is dat het hetzelfde hoor. De, de, wat ik zo zag. Vorig jaar was het ook zoiets. Ja. Ja. ja. Maar het, het staat dus: uh, als je langs het dolfinarium richting het strand loopt, staat gelijk links staat dat uh, Plastic Kingdom. Okay. Mooi, mooi om te zien. Ja, goed. Ze zeiden op een gegeven moment van, kijk, wat mensen allemaal achterlaten. Maar we hebben eerder een theorie hierover gelaten, omdat het is allemaal is. en ik kan me voorstellen als je jouw kind in de Zee aan het spelen is en je kind wil al niet en zo duimt er een slijpje het kind mee dat je wel eens een emmetje vergeet. En ik zeker als een kind speelgoed. Uh, verlies, dan is het niet blij. Dus dit is niet allemaal moedwillig achtergelaten. Geloof ik helemaal nee, niet van. zeker niet. Dus ik had er veel beter uh, koffiebekertjes of sigarettenpeuk iets van kunnen maken. Dit is wel leuk kleurig. Maar het geeft geen goed beeld van wat er echt in de zee allemaal achter wordt gelaten. Ik, uh, nou goed, leuk. Leuk ja, vorm begrijpen. Dus Angstig avontuur voor... Uh, uh, uh, angstig avontuur, voornamelijk uh, Marcel Tak. Die woont namelijk op de, wat is het, de 14e verdieping van een, um, een uh, flatgebouw hier. En die was op zijn, uh, noem je dat, op zijn balkon lekker aan het eten. Tot een gegeven moment stond hij op en toen vloog er iets tegen hem aan. Hij schrok zich helemaal met de touwtering. En, en toen keek hij in de ogen van een uh, valk. Uh, noem je dat zo'n uh, zo klein valkje? Uh, Slechtval? Een slechtvalk. Uh, denk, en ze hebben elkaar zo'n half uur aan zitten kijken. Gegeven, denk, Jezus, hoe moet ik hier naar nou mij? Dus uiteindelijk uh, heeft de slechtvalk een uh, nachtje bij hem doorgebracht. Dat is een uh, sterdown. Uh, een stair ja, een stair <laughs> down, ja wie gaat het winnen? Uiteindelijk heeft die valken hier Mart schrieken gevraagd: van, wat, wat moet ik er nou mee met dat ding? Wat, wat, met, het, met, het, met het jong. Hij zegt van nou, uh, probeer te vangen met een dekentje. En uiteindelijk heeft hij hem naar het dak gebracht. En later heeft hij hem daar uh, achtergelaten En heeft hij nog overleg gevoerd. En uh, Mart is later nog even langs geweest. Hij heeft gekeken. Hij is weer helemaal onder de vleugels van, uh, van zijn Komouders. ouders. Van oh, moeders. Dus goed. helemaal goed terecht Geweldig. gekomen. Dus, uh, nou goed. Ja. Ja. Ik heb een, uh, een, dat heet een soort oud-tante. Want uh, zij was getrouwd geweest met de neef van mijn vader. Maar uh, dat was tien Huiske. Die, die mag niet met computers kunnen omgaan. Maar ze weet wel de media te halen als ze vindt dat haar onrecht wordt aangedaan. Ze maakt zich... ...druk over het feit dat je in verband met het nieuwe parkeren... Oh ja. ...dat je geen bezoekerspas kan aanvragen als je geen computer hebt. Ze heeft zelfs al aan NH Nieuws verteld dat ze zich niet serieus genomen voelt. En ze kreeg te horen dat ze maar hulp bij de buren moest zoeken... ...om online een vergunning aan te vragen. En de wethouder zei ook van ja, andere ouderen kunnen het wel... ...dus uh, dit is alsof je een beetje een retard bent. Nou, Stien laat het hier vast niet bij zitten... ...want een paar jaar geleden, toen ze haar rijbewijs kwijtraken, ...vanwege een kleine botsing met een paaltje... ...wist ze ook via de telegraaf haar gelijk te halen... En nu is ze weer op oorlogspad en ze dreigt haar contacten bij de landelijke krant weer aan te boren. Oké. Okay. Maar het is ook een ernstig uh, iets, hoor, met die hele parkeer... Uh... Ja, dat is een heel groot kant, uh, heel stukje telegraaf. Ik had hem ook aangevraagd en toen heb ik het waarschijnlijk voor ongeveer twee keer gedaan. Ja, ja, ik ben dus ook een beetje dom. En, uh, en toen hebben ze gewoon uh, de, de, heel, het helemaal eruit gehaald. Dus toen kwam mijn vriend bij mij en uh, met zijn auto. En toen kon ik hem gewoon ook helemaal niet uh, registreren dat hij er was. nee. Dus ik vind het ook allemaal... Ja, het is een het tijdelijk in... beleid wat zo'n verheid ja. heeft bedacht. En uiteindelijk moet er een goed beleid komen. Maar het is vooral om nu de bewoners te ontzien. Maar ik geloof dat nu de juist bewoners last van hebben. We hebben ja, zeker. Ja, in plaats van het moet, moeten ontzien. Omdat namelijk mensen straks met grote getallen hier naartoe komen. Want alles gaat weer los. Dus ze zijn ja, maar als, maar ook als dood je ook, het alles wat volgens hen met Maar ook als je een verjaardag hebt of wat dan ook. Dan ja, al jouw bekende, je hebt maar 200 uur. Dus als jij een keer een feestje geeft, dan ja. is die 200 uur zo op. Dan Eigenlijk moet je korting krijgen om dat te vieren bij een uh, strandtent of zo. Ja. Dat de gemeente dat soort kaartjes zich uitschrijft. Nou ja, ik denk dat bewoners gewoon 600 uur moeten krijgen of zo. Dan ben je gewoon klaar. Wat een organisatie om dit goed voor elkaar te krijgen. Ja, en dan al die boa's die ingehuurd moeten worden... om dat wel allemaal na dan, te kijken ja, en zo. al die auto's na te lopen. Maar goed, ze hebben tegenwoordig al wel automatische wagens voor... die er met zijn kamer bovenop rijden. Dat dus je denkt van, dan heb je je auto neergezet... en je durft bijna niet naar de parkeerautomaat te lopen. Omdat je... Ja, maar die zijn er niet. Dat je... Er zijn gewoon geen parkeerautomaten in die wijk. Dus, oh. Dus, en ook al is er plek zat, je mag er niet staan. Okay. En dat is het vervelende. Want als er plek zat is, dat is gewoon overdag... op een, uh, op een mooie zomerse Maar overdag is er gewoon niemand. Nee. Bedoel, dan kan je makkelijk even koffie drinken bij iemand. Ja. Maar uh, nee, dat, je dat moet je auto niet. dan uh, kilometers verder zetten... Uh, of we hopen dat die ene dan uh, zo'n uh, kaart heeft die geldig is op dat moment. Ja, precies. Nou ja, 200 uur is zo op dan. Nou, ik ben benieuwd, want ik, uh, ik, ik, ik, ik sta hier tot en met 10 uur. Maar daarna Ja, tien, ja, ja je hebt Marcel. Ik heb Marcel. Daarna 10 een snel wagen in. Wat voor het je staat er zo'n boa ja, die ik nog heb geld bij verdienen. Goed. Uh, Maradona Rai. Mar Maradona Ri. zo heet het. Dat is een festival wat ze hier uh, in Zandvoort willen gaan houden. En dat heeft te maken met uh, krijt, professionele krijters. En Dat zijn kunstenaars die worden uitgenodigd om hier naartoe te komen... in het weekend van 3 tot 4 juli. Badhuisplein kunnen ze tekenen. Er is ook ruimte voor kinderen om spontaan aan te schuiven. Uh, het is uh, hetzelfde thema als uh, de EK Sandsculpturen. Ode aan het landschap, oog van de meester. En, uh, Donna Corbijn uh, die heeft dat uh, ooit bedacht. Die heel, vond het geweldig om dat hier naartoe te halen. Het bestaat echt al heel lang. Het komt uit Italië vandaan. Daar hebben ze ook een soort ode aan allerlei mensen... En uh, daar gaan ze dus allerlei mooie dingen op, het, op de grond krijten. Vaak zijn het ook 3D uh, krijttekeningen die je op een bepaalde manier eh, knap, moet bekijken. En dat je erin kan duiken. Dat je denkt, van, oh, ik val naar beneden. Zoiets. Dus uh, Donna Corbijn roept Corbanie. iedereen. Corbani. Corbani. Ja, daar kan je bij aanmelden om mee te doen. En uh, dan ja. kan je dus een, een, een weekend van 3 en 4 juli uh, met krijt op de grond aan de hmm? gang. Ja, doe nog één. Ja. ja, in de nacht van maandag op dinsdag zijn meerdere op de boulevard geparkeerde fietsen beschadigd. En ook sommige fietsenrekken moesten eraan gelopen. Een flatbewoner werd rond half drie wakker van lawaai. Keek naar buiten, was gewoon een jonge man. Die trapte gewoon tegen alle fietsen die hij ook maar zag. Ik heb alle foto's gezien, want die ja. kwamen binnen bij uh, ons uh, radiostation. En de getuige heeft de politie gebeld en die kwam te laat... want ze gingen uh, achter op een zwarte scooter gingen ze vandoor. De politie is uh, een onderzoek aan het instellen... en gaat onder andere de beelden kijken van uh, de beveiligingscamera van Holland Casino... En getuigen kunnen zich melden via 098844. Nou, het is echt krankzinnig. We hebben het toch niet over ja, één echt... fietsje. Maar al die fietsen erop trappen en helemaal verbuigen. Helemaal stuk. Wat dat er... die mensen. Ik heb er echt één woord voor. Psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel. Ja, ja sorry, dat... labiel zeker. Ja, labiel zeker. Laten we hem even lekker in elkaar trappen met al zijn fietsen. <lacht> ja, ik zou zeggen, het liefst aan persoonlijk in elkaar staan, de lui die dat doen. Maar... Ja, maar ja, dat mag, ja, natuurlijk ook, nee. maar het mag natuurlijk niet. Dat mag natuurlijk niet. Dat dus mag helemaal niet. Nee, maar goed, je begrijpt het allemaal natuurlijk wel. Uh, de man... Ja, het is Marks ook vervelend. Het ook, het om mag je, niet. Ja, je, je, je, het is natuurlijk best vervelend als je hoort dat je vriendin het uitmaakt. Dan heb je wel wat frustratie. Ja. Ja, zeker. Nou, tijd voor die landenkeuze. Ja, dus zal ik heb half tien. want uh, dat zal ik vertellen. Deze manier. Ja? Dwight Dissels, ja? die wordt vandaag 40. Oké. Okay. En uh, hij is wel bekend, want hij heeft meegedaan met The Voice of Holland. Hij is niet de eerste geworden, nee? maar... Het was in 2016 en 2017 was hij Jezus bij uh, The Passion. Oké. Okay. En uh, ja, en hier is hij dan uh, bij RTL Late Night Summer. Was dat de eerste donkere Jezus? Was dat zo ja. ja. Ja, dat was wel heel bijzonder. En het leuke is, als hij aan het zingen is, het is net Stevie Wonder zoals hij beweegt. Oké. Okay. Maar hij kan wel zien. Oh. On the ladder of my life Don't discard me Just because you think I'm Ja, dat was live. Met Jenny Lena. Ja. Het was bij, uh, bij Bo, uh, met Bo was dat, op uh, RTL Late Night, Summer Night, in uh, 1 augustus 2017. Gefeliciteerd, Dwight. Ja. Ik, ik het, vind uh, hem ik vind uh, een goede zanger gewoon. Ja, het is, zeker. Het is niet mijn stijl, maar het is wel echt bijzonder dat ze dat zo gewoon aan tafel gewoon even te horen weten brengen. Ja, hoppata. Ja, zeker, hoppata. Goed, uh, nou goed, uh, ja, andere berichten. Ik denk, oh, ja, zeker Ik ben helemaal van mijn pop nou, er is een vrouw die... Ja? Uh, ...heeft het lichaam van haar dood... ...dat is wel heel okay. ...en van doodgeboren baby ingezet... ...om streng verboden stimulerende middelen te vervoeren. Volgens de autoriteiten heeft de mevrouw de, de zelf... ...de miskraan veroorzaakt... ...en gebruikt ze dus het lichaam van het kindje. Ze vroor het in... Ja? ...om het uh, dus te transporteren... ...en ze heeft het een aantal keren gebruikt... ...en plaatst het steeds weer terug in de vriezer... En, uh, Wacht even, dus het ja? verdovende de middag deed ze in het dode baby om ja. mee te nemen over de grens. Ja, <grijg> en uh, Egypt Independent schrijft dat de vrouw acht maanden in verwachting was... en ze zou pillen ingenomen hebben om een miskraam op te wekken. Dat is toch wel all for the money, maar ik vind het wel... Uh, dat je, ik bedoel, acht maanden, dan heb je het kind natuurlijk echt al voelen bewegen en zo. Ik vind het is een heel, heel, hele en Heeft het kind geen rechten dan? He? Kind, oh, kind, ja, krijgen we dat weer geduwd over, over die rechten van een, van een kind? Dat heb ik altijd zo vaag gezit. Ja. Een kind heeft ook rechten, jazeker. Ja, ja ik denk aan kinderen en nu heeft ze meteen al rechten. Nou goed, vandaag in de Telegraaf te lezen, dubieuze steun aan Palestijnen. Ja, het is natuurlijk. Was nu even, momenteel is het een beetje rustig natuurlijk, maar er was natuurlijk heel veel steun aan de Palestijnen. En het schijnt dat vooral Israël er helemaal klaar mee is. Dat op een of andere manier wij geld geven aan zogenaamde goede doelen. En dat geld gaat dan via NGO's, dat is non-profit organisaties, gaat het dan uiteindelijk naar terroristen... volgens de uh, uh, Israëlische hoogwaardigheidsbekleders die zeggen... Dat, uh, dat geld is allemaal wel leuk, het gaat naar goede doelen, zogenaamd... maar uiteindelijk gaat het naar de terroristen, de Palestijnen... die dan weer strijden tegen Israël. En daar is Israël helemaal klaar mee. En uh, nou ja, goed, daar, uh, zelf zegt Zeilstraat dat het allemaal meevalt. Je kan niet alles controleren. En Israël is er veel harder in, die zegt bij zichzelf van... Hey, Jullie geven aan goede doelen, maar jullie geven natuurlijk allemaal niet aan goede doelen. Dat is, dat is onzin allemaal. Dus ja, die zijn zo fanatiek, die zijn er zo op gekant. Als er maar een klein beetje geld naar de Palestijnen gaat, dat is natuurlijk helemaal fout. Ja. Maar er is wel meer begrip voor de Palestijnen. Daar ben ik wel op zich wel blij mee. Want ik bedoel, dat was natuurlijk... ook. Jarenlang alleen maar Israël, Israël, Israël. Dat is... En nu ja. gaat Bibi ook nog eens weg. En Bibi heeft zijn nederlaag toegekend. Netanyahu. Hij heeft natuurlijk na zoveel jaren... is hij toch uh, een beetje het contact uh, kwijtgeraakt op links. Hij, heeft, hij is echt wel een rechtspresident uh, van Israël. En uiteindelijk heeft hij nu uh, afscheid genomen. Hij heeft toegegeven, ik heb verloren. En nu komt er een nieuwe regering. Dus ik ben benieuwd wat er gaat veranderen. Ja, zeker. Z Zal er meer toenading komen tot die twee groepen? Zo mooi zijn. Idee. Geen idee. Nee, nee. Goed. Nou, uh, eens even kijken. Oh, ja. na zo'n mooi uh, samenzang moet er natuurlijk ook iets komen van gitaren. Ja, dat moet een beetje in evenwicht, hè? dat moet een beetje in evenwicht komen weer. Dus ik dacht dit, oh ja, goud van ouds. Alabama shakes. I don't wanna fight. Hoe tepastelijk. En die, die Joden zingen dat. Ja, het zou wel mooi zijn. Ik dat zingen. I don't wanna fight no more. Well, well, well, don't We wanna to cry or don't wanna fight? You don't want fight. Oh. Don't worry, we willen stop met uh, vechten. Het zou mooi zijn, maar ik denk dat het oud nog wel een tijdje doorgaat. Ja. Goed, nou, maar, nog even. Ja, ik had net een heel uh, tragisch bericht dus over een vrouw die smokkelde met een baby. Oh ja, drama dit. Ja, dat vond dat ik wel de... heel erg. Maar ik heb dan nu. Uh, daar, dat gek, we gaan we ook weer positief ombuigen: dat er een Amerikaans kop was uit Californië. Yeah? Yeah? En die hebben dus uh, duizend dollars in, in, uh, uh, uh, hier en daar. Uh, in dozen met luiers en babyvoeding gedaan. In uh, winkels van de supermarktketen Target. Oh, okay. dus ze hebben allemaal Target gedaan. Daar gaat hij in en daar gaat hij in. Yeah. En op sociale media heeft het koppel uh, gezegd ook van. Uh, we, we weten hoe moeilijk het is om onze nieuwe ouders rond te komen. Oh, en vooral als we de anderen nu een handje toesteken. En uh, ja, ze zijn van plan om kerstverse ouders te blijven steunen. door eenvoudige liefdadigheidsacties. En bovendien hopen ze andere mensen aan te zetten om hetzelfde te doen. En die Crystal die heeft dus een borstvoedingsbedrijf. En het is niet makkelijk om alle kosten te doen als je. Willy Bonka, klinkt het een beetje. Ja. ja. Want uh, ja, ze, ze wil gewoon iets teruggeven aan ouders die financiële moeilijkheden en hebben. En wat kan er in zo'n pak zitten? Is dat meteen 100 dollar of is het nou, gewoon ik, een kleine gemoedkoming? Misschien, uh, misschien heeft ze 50 keer 20 gedaan. Hè? De 50 pakken 20 uh, gedaan of zo. Zeggen, of met een moest. 20 pakken 50. Dat ja, ja oké. Okay. Of, uh, te... of een 100 pakken een 10 dollar, maar dat is dan ook niet echt veel. Maar ja, het, het, is, wel, het is wel meegenomen. Ja, je moet het ook niet hebben dat mensen gewoon speciaal die pakken gaan kopen om te kijken of zo. Om, nee. om open scheuren. Om open scheuren en dat die lijst ja, allemaal weggaan. Je weet weggaan. het, hè? dat was bij Target. Ja. Dus je moet wel even je target zoeken. Nou goed, nog even wat, uh, wat nieuws over paarden. Wat? Ah, paard. Ja precies, even over paarden. 200 paarden gaan naar de slacht. I know nothing about the gods. Nou, dan kan ik je yes. vertellen. staatsbosbeheer brengt binnenkort ongeveer 200 paarden. Dat zijn koningpaarden uit Oostvaardersplassen naar de slacht. De groep paarden zijn eind mei zelf in een... In een opvang of in een vangweide gelopen. Ja, dan krijg je er een. Opletten bij je hoofd. Dat een dikke beul. Ja, precies. Er zijn er dus ook te veel. We kennen dat gevoel. Hier hebben we ook veel te veel heftige natuurlijk. Hoewel ja. je daar niet zoveel meer over hoort. Er is ruimte voor ongeveer 450 paarden. Er zijn te veel. Dus hier worden uiteindelijk wordt die geslacht. En, eh, nou goed, het vlees van de paarden wordt voor consumptie aangeboden. Behalve vlees van de hengsten van af drie jaar. Ja, dat is waarschijnlijk te sterke smaak. Maar ja. ik vind het wel apart, want hè, dit wordt dan uh, aangeboden. Maar ik, ik zie nooit paardenvlees liggen. En we hebben, ik ken ook helemaal geen paardenslagers in de buurt of zo. En het vlees nee. schijnt wel goed te zijn. Ik ken wel paardenworst, weet je wel. Ik vind het op zich wel lekker, moet okay, ik zeggen. Nooit gehad, maar niet. ik vind het ook wel een beetje zielig. Ik ben ook benieuwd of daar zo. Bij de, dan komen er normaal altijd varkens of uh, koeien. Dat nu opeens paarden komen. En die zijn nog veel intelligenter en leuker uh, ja. om te zien. Of ho, hoe die mensen die daar werken dat, uh, dat dan voelen. Ik zou het vreselijk vinden om inderdaad. Allemaal paarden te moeten elektrocuteren of zo, weet je wel. Ze krijgen dan vaak of zo'n pin door een hersenen. Ja. ja, die koeien zijn toch al stom, die kan je gewoon. Dat is helemaal geen meer. Ja, nee, dus ja ik, word er wel, uh, erg, ik krijg wel vegetarische gevoelens als ik dit hoor weer. Ja, dus zou iedereen <laughs> zwaar gekomen om de zoveel tijd weer eens een filmpje uh, moeten kijken gewoon. Een beetje die ogen open sperren, dat je niet je En ook geluiden erbij. En oh, dat je, oh denkt je hebt die... In ieder geval twee films, weken hoor. even geen vlees. Dan heb je hier gewoon wat bereikt. Nou, je kan kijken naar Cowspiracy of Seaspirsy. Dat zijn documentaires van oh, ja, Netflix. Ja, ja, ja. Als je, je wordt behoorlijk veganistisch als je dat allemaal ziet. Uh, verplichte kosten op school, zou ik zeggen. Ja, ja ik eet ook veel, steeds minder vlees, hoor. dat merk ja. ik wel. En die barbecue pakketten moeten ze ook verbieden, gewoon. Dus het eerste wat de regering aan ja. moet kijken. Ja, je kan het prima mars op de barbecue Zo Ja, precies. En, en, vis, en al, vind ik al die de... sausjes eroverheen flikken ja. ook echt. Ik probeer mijn kinderen ook ontzettend vanaf te denken. Wat houden ze op met al die sausen? Ja, het is lekker. Nee, niet doodig. Nee, nee. Dan, dan heb je, zeg maar, een, een dier is voor jou dood gegaan... en een smeer je er allerlei troep op. O, eens op. Kijk, je mag wel lekker uh, olijfolie waar een smaakje aan zit te doen... en dan op de barbecue leggen en dan smaakt die fantastisch. Ik, ik wil gewoon het beest proeven. Ik wil niet even ja. een sausje proeven. Zout en peper, hou op met die troep. Ik wil gewoon het... Arr. Zout en peper vind ik wel lekker. Ja, zeker. Maar dat is omdat het bedorven is, of ik ah. Dat is ooit ontstaan. Goed, tijd voor oh. een rustgevende muziekje. Ik vind het wel vrij onrustig Vegetarisch trouwens. muziekje. Vegetarisch muziekje. De band heet Sloper. Maar eigenlijk Sloper moet je dan zeggen, geloof ik. Het is de Oog en het heet The de Finn Line.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 Het is slopen. Hoezo? Je moet het gewoon op zijn Nederlands uitspreken. Het is namelijk Mario Gosens en Cesar Zuiderwijk. Ah. hè? Dus die gast joh van hoe heet die band ook weer? Uh, ja, de uh, natuurlijk gewoon. Gouden oorbel. Gouden oorbel. Vroeger was het een gouden o En uiteindelijk hebben ze de oorbel van gemaakt. Die hebben ze er echt afgehaald. Maar goed, dit is gewoon even lekker punk rock. Gewoon sloper. Het heet The Thin Line. Het moet toch helemaal even ontdekt worden. Maar het is gewoon even een... Uh, uh, ding is wat ze zijn gestart. Natuurlijk, omdat ze ook... Uh, de golden Year is natuurlijk gestopt. Op een van de leden. Toen ook wel zwaar ziek is. Dat is toch wel uh, vrij heftig ook allemaal weer. Nou, ze zijn toch ook al oud nu? Ja, zeker. Ook al ja, de, midden ja. 70, zo. Ja, het was wel diegene waar ik wel een beetje gek op was. Die, uh, die ziek is, die... Uh... Ja? God, hoe heet hij nou? Uh... <laughs> ik weet het. God, hoe heet hij op een wie, die man? <laughs> die leukert. Ik was vroeger wel een beetje verlicht. Ja? Ik ben ooit bij een concert geweest. toen je uh, in Sandvoort de waar ziet. En ik weet niet of jullie zijn er binnengekomen. En heel erg grappig. En okay. Leuk? Ik was 14 of zo. Weet je. Oh, dat is echt wel een tijdje Schors, geleden alweer. George, George. George, Ja, de man met de grote zonnebril. Nee, maar als je vandaag. Uh, moet je niet schrikken wanneer je zomaar een groepje vrouwen. soms ook mannen. Ja? gezamenlijk in het openbaar ziet breien. Want het is... Wereldbreidag. Een breien heeft het wel in ma gewoon van een uh, hobby. maar uh, het is dus echt ook uh, een Amerikaanse dag. Dat heet uh, Worldwide Knit in Public Day. Er is ook echt een website van. Ik heb hem. Uh... Ja, wildbreien noem je dat ook hè, in de openbaar? Ja. ja, ja. ja, ja sorry hebt... joh, maar ik, ik heb echt cliënten die doen ook breien, die doen ook wel eens wildbreien en dan krijg ik een muts mee naar huis en ik echt voor de vorm ga ik hem op zet natuurlijk. Er zit ook over een in om het allerlei steken hebben laten vallen. Dus dat is wildbreien. Denk ik, nou, leuk, maar. Uh... Ze hebben zelfs een website, het heet w -W Ja. Het is een Worldwide Knit in Public. Ja. www.kipd.com. En er is een, Astrid, en die, die is ermee begonnen ooit. En uh, ja, je ziet al allerlei foto's dat mensen dan heel gezellig voor het Witte Huis. zitten een beetje een partijtje te breien, jongen. Echt niet normaal. Je, ziet, je kan er echt alles aan doen, maar het blijft gewoon een hele super hobby natuurlijk. Je kan het ook op hele rare ja. plekken gaan zitten. en op, op zijn kop gaan staan. En je kan het ook gaan springen. Ja. Maar het blijft gewoon. De twee stokjes bij een draadjes ja, ja, hebben. Ja. Maar ja, het is net als mannenplechten. Maar ik vind het wel grappig dat je af en toe hier of daar in de stad dat je dan zo komen een lantaarnpas ziet en dan, dat is die hebben dan een jas aan, weet je. Ik vind het wel heel grappig. Ja, en ja, ze zeggen ook: knit on with confidence and hope through all crises. Dus blijf breien onder, met uh, vertrouwen en hoop ondanks alle crisis. En ik denk wel dat het breien misschien wel op een hoger plan is gekomen omdat uh, we, we veel thuis zaten tijdens de corona. Hè, denk ik zomaar. Ja. Maar het is trouwens ook vandaag World Gin Day. Nou, het uh, grappige is wel, dan zie je zo'n bericht over breien. En dan zou je denken, doe dan er dan ook uh, een of andere reclame erbij van alle gebreide voorwerpen. Maar dan zie je gewoon weer textiel. Dat je denkt, dat is wel niet goed afgestemd. Uh, Op Google. Uh, dat is okay. nog niet goed gaan. Nou goed, vandaag is ze uh, jarig. Ik was bijna vergeten, het begon met haar allemaal met dit: me love, me Jazeker, Robin is vandaag jarig. En zij komt uit Zweden vandaan. Dit is een Zweedse zangeres. Ze wordt vandaag 42. Dit was echt de grote doorbraak van haar. Later kwam ze met, uh, met onder andere Roik Shop. I'm right over here. Why can't you see me? Dan maakten ze deze plaat Dancing on my own. En grappig, ik vond ze echt een van de eerste platen van haar. En dan heb ik het over 1996. Moet je even luisteren. Do you really want me? Really Dit is dezelfde zangeres. Wat schattig hè? So ja, do you really want me? Ja, de If zangeres. Robin, me. en niet te waren met Robin S. Dat is namelijk een donge zangeres. Die had ook een plaat met Show Me Love. Dus hoe dat schrijf je dat S? Ja, S. Gewoon met een S, maar da, oh, dat was geen Griekse okay. I. Geen ik Griekse ik I. dacht van A-S-S, maar oké. Okay. Nee, nee, S. Gewoon alleen afkorting en, S. Wat ga je maar, vanavond drinken trouwens? Oh, je wat wat gaan we drinken? Ik, ik ga even een plaatje draaien van oh, deze okay. Robin S. Van die S. Oh nee, van Robin. Robin uh, gewoon Robin. Robin. Samen met uh, Rock Shop maakt deze plaat. Alweer tien jaar geleden. Every heartbeat. En ze heet eigenlijk Robin Carlsen carlson en Ze komt uit Stockholm, daar is ze geboren. Ze werd vandaag 42. Op 13-jarige leeftijd werd ze ontdekt door Mea. En die is van All About The Money. Dat is een plaatje, zo'n klassieke die iedereen wel kent. En nou goed, dit is een van de latere platen die ze uitbracht. Goed, Nou, nog een van de laatste berichten. En dan zijn we alweer aan het einde van dit radioprogramma. Ja, ik ga vanavond ga ik misschien wel een glaasje lekkere gin tonic nemen. Ja? Want het is vandaag uh, Wereld Gin-dag. En het is georganiseerd door de Londense liefhebster Emma Stokes. En ze, ze noemt zichzelf ook wel de gin monkey. <kijkt> en uh, ja, het is wel heel grappig, hè. Dat die gin, hè, die stamt rechtstreeks af van de Genever. Heeft Nederlandse wortels, want in de Dertigjarige Oorlog... ontdekten de Engelse huurlingen en soldaten de Genever. En zij noemden dat Dutch Courage, Nederlandse Moed. En ze vonden het eigenlijk best wel lekker. Ze hebben, in Brittany hebben ze dus geprobeerd het recept na te maken in Groot-Brittannië. En uh, het woord Genever was eigenlijk Jennifer... Jennifer. Jennifer? Ze uh, dus was de een mooie vrouw, Jennifer. Ja, Jennifer. ja, Aston. Jennifer. Van Jennifer. Friends? Ja. ja. Maar in Nederland heeft deze er ook echt een hele eigen ontwikkeling door gemaakt. Dus dat is uitgegroeid tot een typisch Brits product. En in Frankrijk waren ze er ook mee bezig. En toen uh, hadden ze dus die ze dan met oude wijn gedaan. En dat is dan uiteindelijk brandy geworden. Oh. En uh, weer andere minksels van, uh, van, van best en zo. En toen werd het, uh, toen werd het uh, cognac. Grappig hè? Jezus. Dus jenever uh, is echt de oorsprong van alles. Van alles. Oh, okay. En het grappige, nog een klein grapje. Ja, een grapje. Dat ah, die, die, die mensen, die pestdokters, die hadden allemaal van die lange snavels zo, hè? Met ja. die maskers. Ja. Maar die, die zaten dan vol met jeneverbessen, want dat zou dan zorgen dat je, je besmet raakte. Oké. Okay. Nou goed, dit nou, was nou, dus Toebak Leeg. Ik interessant. echt geïnteresseerd. Uh, nee, Leuke uh, geschiedenis. Ge ja, ik moet zeggen, mooi weekend en we spreken elkaar volgende weekend. week. Hoi!